Zes uur. NPO Radio 1, Het Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws en Co. Het wordt een lange lijst. De ontslagen medewerkers van president Trump. En miljoenen mensen zijn het, verslaafd aan hun smartphone. Martin Apollo vertelt zo dat het geen gewone verslaving is. Eerste internationaal, Sophie Verhoeven.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 Tegen die twee is 30 jaar cel geëist. Net als tegen de vermoedelijke organisator van de moord. Tegen twee andere verdachten is 25 jaar cel geëist. In Londen is de Russische balling Glushkov doodgevonden in zijn huis... meldt The Guardian. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Glushkov was een vriend van Boris Berezovsky... een tegenstander van president Poetin. Berezovsky werd in 2013 op zijn Engelse landgoed doodgevonden... met een strop om zijn nek. De dood van Gluskov komt op een moment dat de spanning over de vergiftiging... van een Russische ex-dubbelspion en zijn dochter hoog oploopt. De Britse premier May zei gisteren dat ze zijn vergiftigd... met een zenuwgas van het Russische leger. De politie wil gaan werken met nieuwe speciale flitscamera's... waarmee de pakkans voor bellen en appen achter het stuur flink moet toenemen. De camera's registreren of er een verdachte situatie is... bijvoorbeeld of een automobilist een telefoon in zijn hand heeft...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 Er was ook een heel bekend moment afgelopen zomer... waarin Tillerson Trump een moron, een idioot noemde... omdat hij vond dat Trump werkelijk niks snapte... van het Amerikaanse kernwapenbeleid. Volgens een hoge functionaris van het ministerie... heeft Trump Tillerson niet verteld waarom hij is ontslagen. Tillerson zelf zou hebben willen aanblijven. De functionaris die met de mededeling kwam... is kort erna ook ontslagen. Het weer dan nog, vanavond overal droog, vannacht opklaringen... en dan kan het bij temperaturen rond het vriespunt plaatselijk glad worden. Morgen droog, geregeld zon bij maximaal van 8 tot 12 graden. Donderdag gaat het regenen en vrijdag kan de regen overgaan in natte sneeuw. Ga naar Den Haag, naar de AWB. Er zit alleen de geest met een uh, drukke spits. Wordt het nu wel wat minder? We hebben de klok van 6 uur uh, gepasseerd. Zijn ja, het, gepasseerd. Ja, het wordt, gaat nu wel een beetje de goede kant op. Ja, de goede kant. Er staat nog 500 kilometer. En veel daarvan staat er ook in de buurt van Utrecht... Dat is allemaal te wijten aan het ongeluk eerder vandaag op de A28 bij Leusden. Die weg is nog steeds niet helemaal vrij. Nu is nog de rechte rijstrook dicht en ook de afrit is daar dicht. En dat leidt nog tot een lange file. Er staat vanaf knopend Lunette tot Leusden nog 16 kilometer. En de vertraging is daar ook nog meer dan een uur. Ook veel vertraging is er op de A50 Arnhem Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn Noord. Ook ruim 20 minuten. De N35 Almelo Zwolle is in beide richtingen dicht bij Raalte... Door een geluk. De omleidingsroutes die lopen via U38 en U39... maar daar is ook weer een ongeluk gebeurd. Dus daar schiet je op dit moment niet zo heel veel mee op. En ook op een andere alternatieve route... de N348 van Deventer naar Ommen staat het verkeer muurvast. Tussen hete en Ommen ook inmiddels 20 minuten vertraging. Ook de wegen rond Utrecht en Wegen staan helemaal vast... door het ongeluk op de A28. Dat geldt onder andere voor de N237 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Zeist en Soest 40 minuten vertraging.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 Joep, doe ik nog even de btw pas feest. En dat doe je allemaal gewoon lekker op je computer. ZZP'ers vinden boekhouder een feestje met Tello. Tebodin heet voortaan Billvinger Tabodin. Ontdek waarom op weemakeerdeaswork.nl ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar tello.nl. Tello met een W.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 Bestel je bamboe-onderkleding op amigo.com. 10% korting op alle Wolfgard en tuingereedschap Nu bij alternate.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson... is ontslagen door president Trump. En die zegt dat hij zijn kabinet nu bijna zo heeft zoals hij het hebben wil. Ik ben echt op een punt waar we heel dicht zijn... De cabinet en other things that I want. Mark Visser. Nieuws Go. Mike Pompeo volgt Rex Tillerson op als de minister van Buitenlandse Zaken. President Trump communiceerde hierover per tweet, natuurlijk. In de vroege Amerikaanse ochtend deed hij dat. Tillerson is ontslagen en hij is zeker niet de eerste... die niet langer voor en met Trump werkt. En wie weet ook niet de laatste die de laan uitvliegt. Meer uitleg gaan we krijgen van onze correspondent Arjen van der Horst. Arjen, ja, want dat is toch de vraag. En vandaag Tillerson, wie morgen? Ja, dat is nu het favoriete spelletje in Washington. Who's next? Volgende week zou het uh, zomaar over weer iemand anders kunnen hebben. Uh, Nationale Veiligheidsadviseur Mac Marse. Daar gaan al heel lang de verhalen over dat ook hij het niet zo lang uh, zal volhouden. Zijn stafchef uh, Kelly uh, zit op de wip. Of misschien zelfs Trumps eigen schoonzoon Jared Kushner. Hè? Die staat al een tijdje onder zware druk. Maar het klopt, het verloop is enorm. De afgelopen twee maanden zagen we bijna wekelijks... dat er mensen uit het Witte Huis vertrokken. Soms wel meerdere per week. Ja, het is tekenend voor de chaos in het Witte Huis. Kijk, werken in het Witte Huis gebeurt onder voortdurend hoge druk. Dat is onder elke president zo. Het is ook normaal dat voortdurend mensen komen en gaan. Maar dat verloop onder Trump ja, is voor historische begrippen enorm groot. De laatste cijfers zeggen dat sinds het begin van Trumps presidentschap... 43 procent van zijn eigen personeel in het Witte Huis is afgetreden... dan wel ontslagen. En het is nu dan Tillerson. En ook een belangrijke post in dit geval, buitenlandse zaken. Wat waren nou de grootste meningsverschillen tussen hem en Trump? Ja, er waren verschillende. Bijvoorbeeld over de NAVO... Uh, Trump vond dat de NAVO-bondgenoten te weinig betaalden... te weinig bijdroegen en hij twijfelde zelfs wel aan uh, de, ja, de nut van de NAVO. En dan zag je Tillerson, die uh, tegelijkertijd wel verkondigde... dat Amerika trouw zal blijven aan de bondgenoten. Dus daar zag je al, al heel vroeg in het presidentschap... Ja, een verschil tussen de twee mannen. Nou, we zagen het ook bij de klimaatdeal in Parijs. Tillerson wilde dat Amerika onderdeel zou blijven van die deal. Nou, Je weet, uh, Trump heeft uh, daar een dikke streep doorgetrokken. Amerika doet niet langer mee. Iran-deal, hetzelfde verhaal. Trump vond dat een bijzonder slechte deal. Tillerson pleitte er maanden voor... dat Amerika ja, onderdeel zou blijven van die deal. Nou, Trump moet volgende maand de beslissing nemen... of, uh, of dat ook zal, uh, zo zal blijven. En de kans is zeker aanwezig dat ook daar... In Amerika uit de Iran-deel gaat stappen. En natuurlijk, het, het bekendste voorbeeld is toch wel Noord-Korea. We zagen afgelopen september dat Tillerson... Ja, de dialoog probeerde aan te gaan met diplomaten uit Noord-Korea... om voor een diplomatieke oplossing te zorgen... om de spanning wat te doen afnemen in de regio. En Trump zei toen gewoon per tweet... Uh, Rex, houd daarmee mee op, heeft toch geen zin praten met Noord-Korea... Uh, dus houd er maar mee op. En het is dan ook bijzonder ironisch dat Trump vorige week bekendmaakte... dat hij een persoonlijke ontmoeting wil hebben met Kim Jong-un. Dat was ook een besluit waar Tillerson niet op de hoogte van was. En met wat voor nieuwe mensen omringt Trump zich nu? Je moet je voorstellen dat sinds het begin van het presidentschap... Uh, in het Witte Huis een voortdurende... Loopgravenoorlog is tussen verschillende facties. En je hebt twee belangrijke facties. De één noemen we de nationalisten. Hè? Dat zijn de mensen die het America First, Vandal, Vier wapperen. Die zijn voor protectionisme, voor een heel hard immigratiebeleid, tegen vrijhandelsverdragen. En aan de andere kant heb je de globalisten. En daar hoorde Tillerson ook bij. Uh, die voeren meer klassiek republikeinse agenda. Dus voor vrijhandelsverdragen uh, open grenzen. Nou In die strijd sneuvelden voortdurend mensen aan beide zijden. Maar wat je de laatste tijd ziet, is dat veel van die globalisten zijn vertrokken. Uh, Rob Porter, dat is een wat minder bekende naam, want een hele invloedrijke functie in het Witte Huis, nou, die vertrokken maand geleden. Uh, nu Tillerson ze uh, dus zelf. En in de plaats daarvan komt Mike Pompeo, de, de CIA-directeur die nu minister van uh, Buitenlandse Zaken wordt. Nou, Hij staat bekend als een nationalist. Hij komt uit het congres voor de Republikein. Hij was uh, lid van de Tea Party. Hij was een hardliner op het gebied van immigratie en nationale veiligheid. Dat zijn de type mensen waarmee Trump zich laat ontbrengen. En, en nog ter verdediging van Trump, is het ook omdat hij een outsider is, dat het ook lastiger voor hem was om, om meteen de juiste mensen te vinden, toch ook omdat het uh, toch een verrassing was dat hij het werd, misschien toch ook wel een beetje voor hem? Het is heel duidelijk dat Trump totaal niet was voorbereid... op de overgang van de regering. We weten dat Trump zelf, of de Trump-campagne... dat daar veel mensen bij waren, zelf niet verwachtte dat hij zou winnen. Dus toen hij toch tot ieders verrassing won tot ook verrassing was zijn eigen mensen. Ja, waar stonden ze niet klaar, zeg maar, om een uh, regering te gaan voorden... wat je bij veel andere kandidaten uh, wel zag. En dat verklaart deels natuurlijk de chaotische rege uh, regeerperiode... in het eerste jaar van Trump, zoals we dat uh, nu gezien hebben. Uh, het risico dat deze mensen nu weg zijn... hoe groot is het gevaar dat ze een boekje gaan opendoen? Ja, die kans is zeker aanwezig. We hebben het al gezien. Hè. Omarosa Manigold, dat is ook een onbekende naam voor een Nederlands publiek... was de adviseur van Trump, die is in december ontslagen. Nou, die verscheen de afgelopen maanden in allerlei programma's... waarin ze zei ja, dat ze nu haar hart vasthield voor uh, ja, Trump als president. Sean Spicer, dat is uh, een van de perswoordvoerders die afgelopen zomer optrad klapte niet echt een boekje open, maar zei wel... Ja, wat we jullie lezen in de media, geloof me maar, maar... in de werkelijkheid is het vijf keer erger. En hoe meer mensen vertrekken natuurlijk... de groter de kans is dat dit soort mensen... Ja, dit soort verhalen gaan vertellen in de media. Onze Amerika-correspondent Arjen van der Horst, dank je wel. Verkeersinformatie, Helene Geest, waar staat het nog vast? Vooral bij Utrecht. En dat heeft alles te maken met de problemen op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Die weg is nog gedeeltelijk dicht. En daardoor staan alle omliggende wegen eigenlijk ook vast. En nu ook wat problemen in de regio Den Haag. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoete Wouden dorp. Ook een half uur verdraging door een auto met pech. Er is daar ook een rijstrook dicht. Een Russische balling. Nikolai Gluskov is in Londen dood in zijn huis gevonden. Melden Britse media. Doodsoorzaak is nog niet bekend. Het nieuws komt natuurlijk op het moment dat het onderzoek naar de vergiftiging van een andere Rus in Groot-Brittannië, Sergei Skripal, in volle gang is. En veel spanning tussen Londen en Moskou met zich meebrengt, correspondent Tim de Wit. Wat weet jij over deze Kloeskov? Nou, we weten dat hij al een aantal jaren in. Londen woonde. Hij kreeg in 2011 politiek asiel in Groot-Brittannië. We weten bijvoorbeeld ook van hem... dat hij een uitgesproken tegenstander was van president Poetin. Hij zat namelijk altijd in het kamp van Boris Beresovsky. Dat is een bekende Russische oligarch. Ook een eh, ook bekende vijand van Poetin. En Berezovsky zelf overigens. Die overleed in 2013, ook in Groot-Brittannië. Onder verdachte omstandigheden, ook toen. Hij werd gevonden met een strop om zijn nek. Daarop denk je natuurlijk meteen aan zelfmoord. Maar bijvoorbeeld... Deze Glushkov heeft altijd volgehouden... dat het Kremlin achter de dood van Beresovski zat. En nu is deze Glushkov dus overleden. Je zei het al, de doodsoorzaak is inderdaad nog onbekend. De Britse antiterreurpolitie doet op dit moment onderzoek naar zijn dood. Maar ja, het, vooral het moment waarop natuurlijk dat dit bekend wordt... hij is maandagavond, gisteravond overleden... roept hier natuurlijk wel een hoop vragen op. En hoe verloopt dat, dat andere onderzoek waar we het over hebben? Die, die vergiftiging van Sergei Skripal? Ja, dat onderzoek is nog steeds in volle gang. De politie gaf vanmiddag een korte verklaring over hoe het daarmee gaat. Daarin hoorden we nou niet vreselijk veel nieuwe dingen. Wat we bijvoorbeeld wel hoorden is dat Skripal nog altijd... in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Net als zijn dochter overigens. Maar verder zijn er bijvoorbeeld nog geen dader of daders in beeld... of gearresteerd. De politie vertelde vooral bijvoorbeeld over de rode BMW... waar Skripal in rondreed. Want het lijkt erop dat dat bewuste zenuwgevoel... Gas, hè, wat dus gebruikt is om hem uh, uh, in elk geval ten doel om hem om het leven te, te brengen, wat dus nog niet gelukt is, maar dat het via de ventilatie van de auto naar binnen is gekomen, dat hij het op die manier en zijn dochter dus ook binnen heeft gekregen. Dat is in elk geval de theorie die hier nu uh, rondgaat, maar heel veel verder is de politie op dit moment dus nog niet gekomen. En vanwege dit alles is de diplomatieke spanning tussen Moskou en Londen de afgelopen dagen flink opgelopen en de Russen die moesten van premier May vandaag met nieuwe informatie komen. Hebben ze dat inmiddels gedaan? Nee, dat zal je wellicht ook niet heel erg ja. verbazen. Uh, de deadline die loopt vanavond om 12 uur af. Het enige wat we vandaag uit Moskou hebben gehoord. was een reactie van de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Die zei: Nou, wij willen wel eerst wat concrete bewijs zien van de Britten. dat het inderdaad om uh, het bewuste uh, zenuwgas gaat. waar de Britten gisteren aan refereerden. waar Theresa May in het parlement aan refereerde. Dat is namelijk het in Rusland ontwikkelde novichek zenuwgas Maar daar hebben de Britten helemaal geen behoefte aan om verder bewijs te geven of, of meer in te gaan op dat verzoek. Kortom, nee, het is wat de Britten betreft nog altijd wachten op een Russische verklaring. En die is er voorlopig nog niet gekomen. Maar we hoorden die, die pittige uitspraken gisteren van mij al. Gaat ze als de Russen niet over de brug komen? Die, die woorden omzetten ook in daden. Ja, dat is wel de verwachting. Uh, we gaan er wel vanuit hier dat mee morgen met een verklaring zou komen... waarin ze bijvoorbeeld nieuwe sancties uh, gaat aankondigen. Uh, ook nieuwe maatregelen tegen Rusland. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het uitzetten van diplomaten. Misschien ook wel van de Russische ambassadeur. Dat zou zelfs wel een hele heftige maatregel zijn. Maar dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan het uh, uh, bevriezen van tegoeden... die door rijke Russen hier in Londen worden beheerd. Uh, wellicht ook woningen die hier uh, het bezit daarvan dat ze daar op een of andere manier de hand op weten te leggen... inreisverboden van allerlei mensen. Um, een andere optie, die is ook al wel besproken hier... is het intrekken van de uitzendlicentie van de Russische zender Russia Today. Het is een bekende zender, Russia Today, wordt gefinancierd door de staat... en die zenden vanuit Londen in het Engels uit. Nou, dat zou ook wel een behoorlijke heftige maatregel zijn. Die zou eventueel, denk ik, ook alweer op een tegenreactie vanuit Rusland uh, uh, kunnen rekenen. Dat bijvoorbeeld Brit Britse media in Rusland een probleem zullen krijgen. Maar dat is dus een beetje de vraag. Hoe ver zal meegaan morgen. Je merkt ook wel dat ze bezig is al gisteren en ook vandaag... om een breed draagvlak te creëren, met name bij haar bondgenoten. Ze spreekt bijvoorbeeld later vandaag nog met president Trump... Hè, die zich tot nu toe nog niet heel erg uh, heeft uitgesproken over deze zaak. Ze spreekt ja. ook met Par Parijs, Berlijn en Brussel. Kortom, een zo breed mogelijke coalitie... zodat ze na het afkondigen van die sancties morgen niet alleen staat... want alleen dan, denk mee, kunnen sancties tegen Rusland echt zin hebben. Tim de Wit, dank je wel. We hadden het al eerder deze uitzending over. Volgens onderzoek van NOS op 3... beïnvloeden smartphones ons dagelijks leven meer en meer. We praat over met een vaste gast van Nieuws en Co. Martin Appelo, psycholoog en gedragstherapeut. Goedenavond. Avond. Techbedrijven, die, die zouden dus alles aan doen om gebruikers bewust verslaafd te maken. Hoe ja. kwalijk is dat? Ja, de, ik denk dat ieder bedrijf die een product in de markt wil zetten, heel erg zijn best doet om zoveel mogelijk uh, klanten te krijgen. En uh, uh, frisdrankbedrijven doen spullen in de frisdrank... zodat mensen het vaker gaan drinken. Sigarettenfabrikanten ja, doen we het. hebben uh, veel over gehoord de laatste tijd. Ja, de NOS laat ons hier praten... zodat zoveel <laughs> mogelijk mensen gaan luisteren. Ja. ja, dat hoort bij het vak. Maar het denk een is heel schadelijker dan het ander. Ja, maar ik weet niet of dit nou per se zo heel schadelijk is. Dat je, uh, dat je de hele tijd op die smartphone kijkt, want daar gaat het over. Ja, je krijgt, je krijgt inderdaad mensen die, die, uh, die heel erg... Uh, He, ze noemen het al wel de phono-sapiens. Ja, ja. <laughs> dus uh, mensen die niet meer zonder hun telefoon uh, kunnen leven. Er uh, wordt onderzoek nagedaan met heel veel tegenstrijdige... Uh, in Amerika ja? is een groot onderzoek gedaan. Niet, niet alleen maar negatief. Dus. Nee, nee, nee, nee, absoluut niet zelfs. In Amerika is een groot onderzoek gedaan wat nogal opzienbarend is. Hè, waaruit blijkt dat mensen die heel veel op hun smartphone kijken. meer depressief en meer suicidaal. meer zelfmoordneigingen zouden doen. Maar daar hebben ze niet, in de resultaten hebben ze niet vermeld of ze nou vooral mensen die al depressief waren. en die meer op hun smartphone gingen kijken. Nee. Omdat ze geen, hè, dus het kip en het ei is daar niet goed onderzocht. Nee, nee. Dat is in Europa. Dat is geen eerlijk onderzoek. Dat is in Europa blijkt uit een aantal onderzoeken het tegendeel. Dat mensen juist socialer worden en zich beter gaan voelen... Uh, dus daar, daar zijn heel veel tegenstrijdige resultaten. Maar het van. is wel wat mensen zelf, ook al doen ze het veel, denken. Van, oh, eigenlijk is het niet goed, maar ik doe het toch. Dat, dat, dat gevoel hebben veel mensen. Ja, en zeker ook mensen in hun omgeving. Hè, die, het komt natuurlijk toch redelijk asociaal over. Ja. En je wordt op een gegeven moment word je, word je, krijg je vierkante ogen, zeggen ze dan. Hè. Je wordt je word, vroeger van tv gezegd. Ja, ja. Je wordt bijziend. En, uh, dus het heeft zeker allerlei... Uh, allerlei kan allerlei neveneffecten hebben, maar we moeten het ook niet zo overdrijven. Ik bedoel, vroeger, uh, iedere tijd heeft zijn eigen hobby's, denk ik altijd. Wat, wat is het verschil tussen een verslaving uh, van sociale media... Of, of bijvoorbeeld aan je hond, of, of alcohol? Nou ja, kijk, je hebt, het is een beetje... We zeggen, we worden verslaafd aan de mobiele telefoon of aan de smartphone. Het is een beetje de, de definitie van wat, wat verslaafd zijn is. Hè. Er zijn... Psychologen die zeggen je bent verslaafd als je eronder leidt. Nou dan zou dit dus geen verslaving zijn. Want mensen doen het voor de lol. De ouderwetse definitie van verslaving is dat je ontwenningsverschijnselen krijgt. Als je ermee stopt. En dan krijg je... Dus dat je wel verslaafd bent aan je mobiele telefoon... omdat mensen hem echt gaan missen en gestresst raken. Maar dat heb je, dan ben je ook... Ben is ik daar op... onderzoek naar gedaan? Of mensen inderdaad uh, verslaafd uh, dat het zo ver gaat... dat ze er niet zonder ja, kunnen? Ja, dus het is allemaal bekend. En dat wordt ook als mensen hun mobiele telefoon niet bij zich hebben... gaan ze terug, komen ze te laat op een afspraak... voelen ze zich opgefokt, uh, niet bereikbaar... En hebben dus ontwenningsverschijnselen... van als ze die mobiele telefoon niet bij zich hebben. Dus in die zin zou je kunnen spreken van een verslaving. Maar dan dus ook verslaafd aan je hond, of uh, ja, ben ik ook verslaafd aan mijn vriendin? Want ik krijg ook ontwenningsschijns, dus als ik haar een tijdje niet heb gezien. Nee. <laughs> dus. Maar er zit er zit een verschil, omdat het ja, ja, omdat ook misschien andere mensen er eerder wat van zeggen, dat je als je aan tafel zit en je kijkt ook meer je ja, het doe dat ding eens even weg. Of ja, dat zet ze waarschijnlijk niet zo snel als je, ja, als je nou ja, de hele je de dag de hele tijd met je hond bezig je hond bent. Hond wel. Maar... maar op een <laughs> manier heeft dat iets positiefs <laughs> voor mensen. En en en ik zou wat lief, wat is het leuk met die hond nou, bezig wat er dat natuurlijk niet als je zit je is van, van, van als ik de hele tijd aan mijn vriendin zit of aan mijn hond, daar heeft verder niemand baat bij. Of last van, dat is iets tussen mij en die hond en mij en die vriendin. Ja. Maar hier spreken mensen kwaad van, omdat ze denken, ja, die bedrijven die proberen op slinkse wijze, proberen ze daar natuurlijk beter van te worden. Want als ik heel veel op mijn smartphone kijk, zie ik meer advertenties en dan krijg, ga ik meer van die producten kopen. Maar daar maken die bedrijven ook gebruik. van. Zo werkt die, het ook. Natuurlijk maken ja, ja. die bedrijven daar werk van. Uh, maar ik denk zelf dat we eigenlijk niet zo... Boos moeten zijn op die bedrijven, maar dat we meer boos moeten zijn op de sukkels die de hele dag op die smartphone kijken. Boos op jezelf. Boos op jezelf. Je en, en, en, en dus we kunnen wel zeggen: ja, zij maken ons verslaafd. En de, de sigarettenfabrikanten die moeten vervolgd worden. Maar wij zijn de sukkels die de hele dag daarnaar kijken en die die sigaretten opsteken. Maar kan iedereen die afweging maken? Als ik bijvoorbeeld ook denk aan kinderen. Nee. Wij, wij kunnen dit hier nu bereden. Uh, ja. uh, u bent hoog opgeleid, dus u kunt er heel goed over nadenken. Ja, wij kunnen die afweging maken. En wij moeten dus ook die afweging voor onze kinderen maken... He, dus wij moeten niet zeggen, oh, onze kinderen worden door de uh, door, door, door, uh, iPhones uh, be, me, uh, fabrikanten vernield. Nee, wij laten onze kinderen uh, ongebreideld op die smartphones kijken... omdat ze dan lekker rustig zijn en wij geen aandacht over te Ik hoorde uitgeven. dat Steve Jobs, toen hij nog leefde dat zijn kinderen niet ja, op de iPad mochten. Precies. Dat ja. hij juist, he, degene die in me dacht, dat ja. zij... Jullie ja. gaan er niet op. Hij wist ja. dus het gevaar. Of in ieder geval dat er ja. een verslaving was. En we kunnen dus zeggen van het zijn de drankfabrikanten... of de sigarettenfabrikanten of de smartphonefabrikanten. Dat is voor een psycholoog niet zo interessant. Voor een psycholoog is het interessant. Waarom laat jij je als een makschaap... meevoeren door iets wat... vooral een beroep doet op jouw korte termijn... behoeftebevrediging. En was dan de oplossing? Er is geen oplossing, want mensen zijn... zwakke wezens die zich laten meevoeren... door dit soort dingen. En alleen de mensen die hun verstand gebruiken... en zeggen van hé, hey, ik ga ook voor de lange... Termijn, die kunnen daar weerstand aanbieden, maar dat is hartstikke moeilijk. Het begint met bewustwording. Het begint bij bewustwording en het kijkt naar jezelf. En leg de fout niet de hele tijd bij andere mensen... want je moet toch zelf bepalen uh, wat je met je leven doet... en of je daar controle op wil uitoefenen of niet. Martin Appelo, psycholoog en gedragstherapeut. Hartelijk dank. Oké. Okay. Dit was Nieuws en Go. Met daarin president Trump die minister Tillerson ontslaat. ING krabbelt terug, maar Kamer wil toch strengere regels. En studenten die ouderen vervoeren in Eindhoven. Dus als de auto beschikbaar is, kunnen ze die gebruiken om naar de supermarkt te gaan. Of naar de Ikea. Nee, maar dat is echt ideaal. Je bent... Uh, <lacht> Vlugger op je bestemming. En het project is ook opgezet, uh, Riet, om mensen uit de eenzaamheid te halen. Dus de die denken, ja, dan moet ik die bus weer bestellen. Hè, en dan blijf ik maar thuis. Toch in ieder geval die verbinding leggen tussen jong en oud. Qua rijstijl mag ze nog wel een beetje bijgeschoold worden. Oh. Voorzichtig, hè? Wat mij betreft moet er wetgeving komen. Wij werken hier aan door, want dit moet gewoon stoppen. Uh, de twee hadden een bijzonder uh, slechte relatie. Uh, er was ook een heel bekend moment afgelopen zomer. waarin Tillerson Trump een idioot noemde. en really Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Vandaag vanuit Katwijk. Fijne avond. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-SP-leider Emiel Roemer wordt waarnemend burgemeester van Heren, melden bronnen aan de regionale zender L1. Roemer wordt daarmee de eerste SP-burgemeester. De huidige burgemeester van Heren Kree Winkel, stopt tijdelijk met werken... omdat zijn zoon ernstig ziek is. De politie wil gaan werken met nieuwe speciale flitscamera's... waarmee de pakkans voor bellen en appen achter het stuur flink moet toenemen. Het beeldmateriaal wordt bekeken door een medewerker... die weegt af of er sprake is van een strafbaar feit. In Londen is de Russische balling Glushkov doodgevonden in zijn huis, meldt The Guardian. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Glushkov was een vriend van Boris Berezovsky, een tegenstander van president Poetin. Volgens de Britse politie is er geen verband met de vergiftiging van een Russische expion. President Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Tillerson ontslagen. Het ontslag hing al maanden in de lucht. Geregeld werd hij als minister van Buitenlandse Zaken gepasseerd door Trump. Tillerson wordt opgevolgd door CIA-baas Mike Pompeo. Dan nog het weer. Hier is Willemijn Hubert. Van het noordwesten uit is het droog aan het worden. Vannacht zijn er opklaringen waarin lokaal mist kan ontstaan. en de temperatuur tot dicht bij het vriespunt daalt. Onder de bewolking is het dan een graad of 4. De wind is zwak tot matig uit het meest westelijke richtingen. Morgen lost de eventuele mist langzaam op. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af... en een enkele stapelwolk kan uitgroeien tot een bui. Het wordt 8 graden op de Wadden en 11 in het zuiden van ons land. En in eerste instantie staat er een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. In de middag gaat de wind langzaam naar oost draaien en neemt dan iets toe. Donderdag is het nog een vrij milde dag... maar vanaf vrijdag wordt het kouder met kans op sneeuw. Als eerst in het noorden van ons land, later ook wat meer in het zuiden. En zaterdag wordt dan, met middagtemperaturen rond het vriespunt... de koudste dag van de week. En dan nu de verkeersinformatie met Helene de Geest. De files zijn nu snel korter aan het worden. Behalve bij Utrecht, daar is nog steeds heel veel vertraging, Vooral op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen de Uithof en Leusen nog altijd 12 kilometer, een ruim een uur vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie na een ongeluk. De afrit is dicht en ook de rechte rijstrook is daar nog dicht. Daardoor ook files op de omliggende wegen. Verder ook nog veel vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Rijswijk en Dorp, 8 kilometer. vertraging is daar een half uur. Er staat een de kapotte auto op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Die kapotte auto staat bij Lexmond. Daar is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De N35 Almelo-Zwolle is nog in beide richtingen dicht bij Raalte na een ongeluk. Je kunt omrijden via de omleidingsroute U38-U39... En dan nog even terug naar de regio Utrecht, want daar staat het muur vast op allerlei N-wegen. Onder andere de N238 van Zijs naar Den Dolder. Tussen Huisterheide en Soes nog altijd een half uur vertraging. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag presenteert de peiling van Dijs. Goedenavond en hartelijk welkom bij een speciale uitzending van Dit is de dag vanuit Katwijk. Rood is wel een heel klein woord voor wat we met Katwijk van plan zijn. Thuis is de zee. Katwijk als familiebadplaats. Met rust en ruimte. Daarom SGP. Stem 21 maart met de hart. Stem hard voor Katwijk. Want wij denken wel aan uw portemonnee. Ik ben de derde kandidaat op de lijst. Kies Katwijk. Katwijk is af. Hoor ik maar eens. Toch is er nog veel te doen. We hebben vandaag het programma in de Katwijk aangeboden. En er staan aantal punten in echt op Katwijk. Katwijk wil niet langer horen bij al die andere kleine losers. Losers. Daar, Daar losers. gaat de nieuwe partij losers. KKG voor zorgen. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is in volle gang. Ook op NPO Radio 1. We zijn deze week elke dag een uur live op locatie in het land. En vandaag peilen we de stemming. U raadt het al in Katwijk. Elke dag staat er één partij centraal. En vandaag is de beurt aan de kleinste regeringspartij, de ChristenUnie. We zitten hier in een visrestaurant, hoe kan dat ook anders? Schuitenmaker, vis en horeca aan de Voorstraat nummer 9 in Katwijk. Kom langs als u zin heeft. En dan kunt u onder andere ChristenUnie-partijleider Gertjan Segers ontmoeten. Zijn lokale lijsttrekker Gerard, Moster, Gerard Mostert junior, moet ik zeggen, hè? Hij nou, mag gewoon geredet mosterd zeggen. Hoor. Ja? Dan ja? Dan raken de mensen niet in de war? Nee, als je bij die andere senior zegt. <laughs> Oké. Okay. Ja, nou, daar komen we zo nog wel over te spreken. En de minister van Onderwijs en Media, Arie Slob, is er ook. Hartelijk welkom. Fijn dat u er allemaal bent. Naast mij zit Wim Berklaar, commentator. Helemaal uit Utrecht gekomen. Zeker. Goede reis gehad, Wim. Prima reis. Wat Mooi heb met je met de bus uitgestapt hier uh, op de boulevard. Wat heb je met Katwijk? Nou, ik heb met Katwijk iets heel bijzonders. Er is een boek geschreven, Menig Katwijker in de zaal. En uh, thuis zal het kennen... Alles is anders in Katwijk. En dat is een boek van... Arie van Deursen, de inmiddels gestorven grote Griefmeer-historicus. Ik heb wel eens een pennenstrijd met hem gehad. Tegelijk heb ik Een, een pennenstrijd, dat is gewoon een ruzie op papier. Nou ja, ruzie, ruzie. We niet altijd meteen ruzie. Een twist over een historisch gebeuren. Maar uh, grote historicus hoge achtervoorde En heeft een boek geschreven: Alles is anders in Kat Katwijk. Dus ik vraag me af, is alles anders hier? Nou, dat meteen maar. we gaan naar, naar uh, Gerard Mostert. Is alles anders hier? Nou, het boek heet In Katwijk is alles anders. Maar ja. Uh, ja Oe, uh, hij is wel bij de hand. Ja, dat nee, is <laughs> goed. Heel goed. Uh, uh, nee, is alles anders? Nee, niet alles is anders, maar er zijn wel dingen die echt anders zijn in uh, Katwijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de Nederlandse uh, kaart en ziet waar in uh, Nederland uh, winkels op zondag nog uh, dicht zijn. Nou, dat, uh, dat is hier in Katwijk. En dat is echt eigenlijk een klein Gallisch dorpje uh, in het westen van Nederland waar dat nog zo is. En dat willen wij als Christie nu hier graag zou houden. Nou, kijk eens aan, dat punt is er vast gemaakt. Uh, naast jou zit Gertjan Segers, geboren in Lisse. Dat is hier in de buurt, hè? Ja, zeker. Kwam u hier vaak als kind? Ja, en nog steeds. Uh, dus als wij naar de zee willen, of als wij de zee willen zien, dan gaan we naar Katwijk. Ik heb ooit, uh, ik heb een tijdje in het buitenland gewoond, dat weten sommige ja, ja. mensen misschien niet, maar uh, dat is zo. Laat, uh, laat maar raden, laat inderdaad. Uh, en toen kwamen we op verlof en uh, we hebben hier een verlof doorgebracht drie maanden. Dus mijn kinderen zaten hier ook op de christelijke opleidingsschool. Dus uh, ja, nee, ik heb wel banden met, uh, met Katwijk. Maar ook als kind hier al op de fiets naar het strand? Nee, want ik was acht toen ik uit Lissenweg ging naar Leeuwarden. Dus toen kon je nog, niet, kon je fietsen, kon je nog niet fietsen. Dat was, uh, oh, nee, nee. nee, dat was te ver. Dat was lastig. En ze hebben hier een college met drie christelijke partijen. Ja. CDA, SGP en ChristenUnie. Dat moet klinken als de hemel op aarde. In Katwijk is alles anders. Ja, nee, dat is, uh, is anders. Ja. En, en twee wethouders voor de ChristenUnie. Dus uh, dat is een uh, bijzonder college. Ja, dat is nogal veel. Even naar die junior. Gerard Mostert uh, junior. U bent uh, de lijsttrekker hier en uw vader is dus wethouder. Klopt. Dat lijkt me een hele rare situatie. U controleert uw vader. Klopt. En af en toe dient u vernietigende moties tegen hem in. Nee, dat uh, niet per se, want hij doet best wel uh, goed zijn werk. Uh, maar soms uh, moeten we ook wel eens zeggen dat hij uh, anders, uh, uh, dingen anders moet doen. En dan luistert hij natuurlijk goed naar ons. Maar in Katwijk is alles anders. In de rest van Nederland zou dat niet kunnen, volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Dat is toch heel raar. Dan dien jij op donderdagavond een motie tegen hem in... en dan kom je de volgende dag tegen en dan zegt hij, ik onterf jou. Nee, uh, we, we hebben wel zo afgesproken dat uh, ik op de onderwerpen waar hij uh, portefeuillehouder over is... Hè, dat is het zo sociaal domein, dat ik daar het woord niet over voer uh, in de gemeenteraad. Natuurlijk nu in de verkiezingscampagne wel, maar hij is, stopt ook. Hij is 72. Het is, uh, mijn moeder die vindt het wel mooi uh, <lacht> dat hij ook eens thuis komt. Maar het is nooit ongemakkelijk geweest. Nee, wij hebben daar altijd gewoon heel open over gesproken. en uh, uh, nou, Thuis praten we wat minder over politiek. En inderdaad uh, hebben we daar afspraken over gemaakt. Dus dat is geen probleem. Oké, okay, meneer Slop, u, u bent hier als leider van de ChristenUnie... regelmatig geweest op campagne. Bent u als mens ook wel eens geweest? Jazeker. Uh, ik moest daar net nog even terugdenken toen ik weer die mooie boulevard zag. Uh, je kunt schitterend vanuit Den Haag hier naartoe fietsen. Dat is echt ja? een prachtig natuurgebied. En als mijn vrouw wel eens een paar dagen in Den Haag was... en ik had ook tijd, dan gingen we met de fiets deze kant uit. Echt uh, geweldig. Want u bent hardloper, weet ik. Ja, maar ook mijn wel eens gelopen? vrouw uh, wat Van? minder. Nee, ik heb hier, niet, hier heb ik niet hard gelopen. Ja, wel heel, heel lang geleden in mijn jeugd... weet ik dat ik een keer een wedstrijd op het strand gelopen heb. Uh, en hoeveel uh, ster werd u? Nou, dat, dat weet ik echt niet meer. Dus dat God, is waarschijnlijk God. niet in de voorste regionen geweest. Ja. Nee, nee oké, okay, maar u komt hier graag dus? <lacht> ik, uh, als ik hier ben, vind ik het altijd weer fijn, ja. Het is, okay. uh, het is een, een hele warme gemeenschap. En uh, ik herken hier ook al gelijk weer een aantal mensen... die er uh, zeg maar bijna altijd zijn... Als u er bent, zijn zij er ook. Dat echt pak uit zit hier weer in de Met zaal. Zeg pak kuit. Uh, uh, Dirk en Gitriel. Fantastisch altijd. Oké. Okay. Ja. Het komen nu. Dan gaan we het over allerlei zaken hebben uit de actualiteit. En over wat er speelt in deze gemeente. We zijn niet alleen, u heeft het al gehoord, het is ook publiek. En ook andere partijen zijn van harte welkom om mee te doen. De peiling van Thijs. Onze verslaggever Reinoud Meijer die ging vandaag voor onze straat op in Katwijk om te horen wat er allemaal speelt. Totaal niet geïnteresseerd. Vele beloftes worden meestal gegeven. En ze komen deze beloften niet na. Ook niet in Katwijk? Ook niet in Katwijk. Waarom toch dit jaar voor het eerst niet stemmen? Omdat ik geen vertrouwen meer in heb. Twee vraagjes nog. Nee, één. Nee. Wilt u graag dat er iets verandert in Katwijk? Naar 50, 60 jaar terug. Maar u staat toch wel open voor vernieuwing? Katwijk is Katwijk niet meer. Nee, De dit... identiteit van Katwijk is... Weg. Het is toch niet te geloven. De eerste drie mensen die ik hier aanspreek in Katwijk... die willen helemaal niks met die verkiezingen te maken hebben. Nee. Hoe kan ik, dat nou? Ja, maar ik dan. Ik ook eigenlijk niet zo. Wat zijn nou dingen waarvan u zegt van... nou, daar ben ik niet zo blij mee? Neem de bibliotheek maar. Maar is toch mooi in, biep? Hij staat toch hartstikke goed daar? Oudere mensen kunnen er goed bij. Voor 11 miljoen. Willen ze hem hier in dit centrum. Zag je die meneer net niet met een krentenbolletje? Dat die meeuwen afpakte van hem? Dat hij bijna viel? U bent er klaar mee, die meeuwen? Vreselijk. Is dat een beetje een heet hangijzer, die meeuwen? Ja, er moet zeker wel wat dan gebeuren. Want elke zomer zit je met die eieren op je dak. Ik zei meestal CDA. Voel je geloof ook. Zowel een moderne wezen, maar dat gaat gewoon niet. De winkels mogen niet open. Alles moet dicht zondags. Maar als je zoiets, zondags, zondagsmiddags komt, dan is het een dode boel. Op de boulevard is het druk, maar in het dorp is er niks meer hier op zondag. Waarom moet het uh, zo zijn dat het voor de kerk uh, gratis mag wezen? Altijd. En als het maar dan 12 betaald moet gaan worden? Nou, dat is gewoon onzin. Maar ik heb net gehoord van iemand anders dat hier op zondag toch niks te beleven is. Dat is ook een beetje de schuld van de gemeente. Ik bedoel, die houdt alles pot dicht. En dat zijn de oudere partijen. Wat u betreft komt daar een keer verandering in? Ja, zeer zeker. Voor Katwijk. De lokale partij? Ja. Katwijk wordt wel een beetje gedomineerd door oude lullen. O oh ja, oude lullen. Dat is voor de jongeren... Is hier niets? Wij we vinden wel dat er veel meer voor de jongeren gedaan moet worden. Een beetje de christelijke kant toch wel ga ik voor. Ja. Een hoop mensen hoor ik die daar wel een beetje klaar mee zijn dat het hier op zondag altijd pot dicht zit. Ieder zijn ding. Maar nee, wordt het dan niet tijd om daar iets aan te doen? De ja. dominante partijen. CDA ChristenUnie, SGB, die zou je aan moeten pakken. Maar luisteren, we leven nu in de 21ste eeuw. Ja toch? Ja, Gerrit Mostert junior. Alles is anders in, in Katwijk als je dit zo hoort. Nou, inderdaad. In de rest van Nederland kijken ze verbaasd op, denk ik. Nou, dat weet ik niet hoor. Ik weet nee. niet hoe mensen over kattelijk denken. Eerst maar even die bibliotheek. Wat is daarmee aan de hand? Nou, we hebben met elkaar bedacht dat het goed is dat er uh, in Katwijk aan Zee... in het centrum van Katwijk aan Zee een uh, nieuwe toekomstgerichte bibliotheek komt. Een bibliotheek die uh, ervoor zorgt dat uh, ook Katwijk aan Zee een gemeenschapshuis krijgt... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar niet alleen boeken staan, maar waar ook uh, mensen uh, nou, cultuur kunnen snuiven. Uh, waar ze uh, verenigingen kunnen zijn. Waar de muziekschool ook een plek in krijgt. Uh, en dat kost veel geld. En daar zijn mensen niet altijd blij mee. Maar ik denk dat als het er eenmaal staat... dat er heel veel mensen uh, enthousiast over worden. Net als de parkeergarage... Uh, waar die die heel veel prijs heeft gewonnen. Uh, een garage waar uh, heel katwerk... onder, onder de duinen hier. Ja, ja waar ja. heel Katwijk trots op is. Daar was ook best wel veel weerstand tegen. Uh, maar uh, ja, die bibliotheek, uh, wij denken dat het goed is voor uh, de, een gemeenschap als katteken. Dat er een, een goede bibliotheek blijft. Alleen er is wel veel gedoe over. U zegt, over een tijdje zullen ze me geloven. Het is echt goed. Ik, ik denk het wel, want als we kijken naar Rijnsburg en Valkenburg... twee andere dorpen in deze gemeente... Eh, daar hebben we al twee eh, nieuwe bibliotheekfuncties. Daar zijn heel veel mensen heel enthousiast over. Um, en dit past daar nu okay, hier in Kattenkazee bij. bij. Goed, u noemde net al de koopzondag. punt hier. U wilt het uh, alles dicht houden, want even voor, als, voor de informatie... volgens mij is het zo dat uh, de horeca zijn open. Een groot deel van de horeca en de winkels zijn dicht. Toch? Ja, de, de strandtenten mogen open op ja? zondag. Ja, klopt. Ja. En waarom mag het een wel open en het ander niet? Wat is het idee eraf? Ja, omdat wij als gemeente kunnen wij over de strandtenten eh, geen... Eh, niet, dat kunnen we niet... Eh, Tegenhouden. Maar Hoezo, de winkel gaat er niet over als gemeente. dat kan okay. niet. Uh, maar uh, wat we wel kunnen is de winkelopeningstijden uh, regelen. En daarvan zeggen wij als ChristenUnie dat het goed is dat we één dag in de week uh, rust hebben. Uh, niet alleen omdat het gewoon verstandig is, uh, staat in de Bijbel, geniaal bedacht. Uh, maar ook omdat het goed is voor uh, kleine ondernemers. Uh, we zitten hier nu bij Schuitenmaker Vis. Nou, die wil helemaal niet open op zondag. Uh, en die overkant... mag wel, hè, want het is een restaurant die zou open uh, maar, maar, mogen. We zit, hier aan de overkant zitten we, uh, heb je de bakker, die wil dat ook niet. Uh, de kaasboer wil het niet. Ja, uh, dat is ook helemaal niet goed voor een winkelcentrum... waar kleine ondernemers, familiebedrijven... gewoon één dag in de week rust willen Oké, okay, en dat wilt u zo houden. Wim Berkela, jij hebt over deze kwestie nagedacht. Nou ja, mijn vraag is eigenlijk... Dat, uh, Gerard uh, Mossert zegt het eigenlijk wel een beetje... Hij brengt het heel polit steeds politieker. Ik heb het idee dat de christen het steeds politieker brengt... Het gaat om de zondags. Eh, niet meer om de zondagsheiliging. Dat hoor je haast nooit meer iemand zeggen. Dat woord bedoel je? Dat woord, dat ja. ouderwetse woord. Hè, dat degelijke woord. Maar het gaat altijd om de zondagszus. Goed voor iedereen. Dus ben je, ben je lid van de Partij van Arbeid? Of D66? Die hebben er geloof ik eentje. VVD hier twee. Die wordt dan gezegd. Ja jongens, het is ook voor jullie goed. Maar eigenlijk bedoelen jullie. En ik wil eigenlijk. Ik tegen jullie kleur bekennen. Ik betrek het bij de heren er ook even ja. bij. Meneer Slob en meneer het nog om de zondagsheiliging? gaat het gewoon om, nou ja, een dag in de week rust. Het kan zondag zijn, maar eventueel had het ook woensdag kunnen zijn. Voor mij hangen God en het goede hangen samen. Dat, is eigenlijk, dat zijn synoniemen. Alleen het is onze taak als christenpolitici om uit te leggen waarom het goed is. Dat is ons ambacht. Dus als ik alleen zeg, jongens, dit staat in het zoveelste gebod en uh, u kunt het op deze bladzij van de Bijbel opzoeken, dan schiet ik tekort als christenpoliticus. Wat ik moet uitleggen is exact wat Gerrit doet. Het is goed voor een gemeenschap. Waarom willen gezinnen hier blijven? Waarom willen jongeren hier ook blijven? Ik hoorde net dat er niks voor jongeren was. Waarom willen ze hier toch blijven? Omdat hier hechte gemeenschappen zijn. Mensen die elkaar kunnen opzoeken, families die elkaar kunnen vasthouden. Daar moet je toch minimaal één dag voor hebben dat je elkaar kunt opzoeken. Ja, maar, ja, dus dat is, mijn, dat... dat is mijn plicht om uit te leggen waarom het goed is. Het is inderdaad goed. En ja, het gaat terug naar nou, het is inderdaad geniaal bedacht. We hebben het niet zelf bedacht. Het komt inderdaad zijn wijzetten uit de Bijbel. Maar het is onze plicht om in een seculiere samenleving uit te leggen wat de goede wil zijn. Wim zeg zijn. je eigenlijk, joh, jullie moeten gewoon zeggen dat het moet van je geloof? Nou ja, dat zou je eigenlijk. Maar, maar dan schieten we tekort. Dan schieten we echt tekort. Ja, ja, maar dat is. Nee, dat, dat... Dat snap ik ook wel, omdat geen, je, je zit in een coalitieland en jullie nee, zijn... Zet... Ja. Nee, dat begrijp ik wel. Maar dat principiële, want, want tegelijkertijd, zeg je, dat zegt de heer Zegers... die zegt, ja, op zondag kun je gemeenschap zoeken, dan zit je bij elkaar. Tegelijkertijd horen we, dat horen we Thijs net zeggen... het is hier ook zo ongelooflijk saai voor de jonge lui. Dat zei ik niet, hè? Dat was dat dat uit de, de reportage. Nee, ik zou de dat de nooit durven zeggen over maar Katwijk. Maar mijn vraag is, gebeurt hier genoeg dan voor de jonge lui? Ja, absoluut, er is heel veel. Er zijn hele sterke verenigingen. Er zijn, er zijn heel veel uh, grote sportclubs. Uh, Quickboys, Katwijk, Rijnsburgse Boys spelen allemaal op heel hoog niveau. Valken 68. Uh, dus da daar gebeurt van alles. Uh, maar we zien ook dat uh, jongeren ook op zondag... gewoon uh, tijd willen hebben voor hun familie om naar de kerk te gaan. En nou, waarom maar zouden... het geldt niet voor iedereen. Want bij Julia staat inmiddels Nico van Hoogdalen... fractievoorzitter van de VVD uh, in uh, Katwijk. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond, tijd. Hoeveel zetels, u? Hoeveel zetels heeft u? Nu twee. En hoeveel worden dat er? We gaan van vijf weer uit. U gaat thuis. uit het van vijf. We moeten, uh, moeten wel voor, voor de winst gaan. Dan, gaan er een een dan gaat er een hoop veranderen in Katwijk. Onder andere als het gaat om de koopzondag. Wat wilt u? Ik wil in ieder geval wil ik de duidelijkheid hebben... dat zondagsrust niet meer bestaat in Katwijk. En volgens mij heeft meneer Mostert dat net uitgelegd. Hè. De helft van Katwijk mag werken als ondernemer. En de andere helft als ondernemer mag dat niet zelf bepalen. Omdat de horeca wel mag en de rest niet. Ja, nou. Ik, ik bemerkte net dat het bijna niet uit te leggen is. Ik dus snap het nog net hoor. Ja, nog wel. Ja. Ja, maar de ja. ondernemer snapt het namelijk niet. Want die ondernemer die zegt gewoon: waarom mag hij wel en waarom mag ik niet? En dan: ja, maar weet je, die, die, die winkelondernemer die snapt het niet. En die kan echt niet voor zichzelf nadenken. Nou, we zitten hier in het mooiste etablissement van Katwijk. Een van de mooieren. Met trots, niet op zondag open. En waarom? Dat is een ondernemer die kan het zelf bepalen. En, de en die zegt ook: van, joh, ik heb. Ik, Bepaal op een andere manier. Ja, wat nog een keer gaan. voor de helderheid. Dit is een restaurant, die mag op zondag open. En die maar heeft ook zelfs een Maar die besluit zelf om dat niet te doen. Nee, en die heeft zelfs een strandtent die op zondag dicht is. Okay. Dat vind ik, dat vind, dan ben je principieel. En dan ben je heel erg goed bezig. Maar wie is er niet goed bezig dan wat u betreft? Nou, wie niet goed bezig is, is ons college. Want die geeft de vrijheid niet aan andere ondernemers. Afgelopen uh, kerst waren er dertien winkels. En die wilden heel graag open. En toen hebben wij als VVD gezegd van, joh... College, overdenk dat nou. Want deze ondernemers die willen, al is het maar voor één keer. En begrijp ze goed, dat doen ze niet alleen voor zichzelf. Dit doen ze voor de grootste gemeente, gemedendelen ja. van Katwijk. Want Katwijk is, die wordt geregeerd door de christelijke minderheid. Maar ja, is, is het de minderheid in de ze ja, ja, ja. met z'n drieën, meerderheid? Ja, maar ja, dat, dat, dat bepaalt de kiezer wie er komt. Hè. Dus ja. wij, wij doen heel erg ons best om die kiezer te zeggen... van komt stemmen. Wij, kom stemmen, wij hebben, dan moeten naar de 80 procent. Ja. En dat betekent dat op dat moment ook meer Katwijk zichzelf vertegenwoordigt. Dat snap ik. Zegt u, ze maken e misbruik van hun positie, die christelijke partijen? Nou, ja, eigenlijk wel. Ja, meneer eigenlijk wel. Ja, dat, dat is helemaal niet waar, ook omdat er... Bedankt eh, voor deze quote. Er, deze quote he, ja, ja, nee, het was een vraag. Ja. Ook omdat er uh, uh, gewoon ook lokale partijen zijn die zeggen: joh, uh, Wat ons betreft moeten die de winkels ook gewoon dicht blijven op zondag. Maar uh, snapt u het gevoel? U bent als christelijke partij in de meerderheid en u beslist voor de anderen dat ze niet mogen winkelen ja, en op daarom, zondag. Bla, en daarom proberen, proberen we het ook uit te leggen, ook aan uh, meneer Van Hoogdalen. En het, uh, ik denk dat ook meneer Van Hoogdalen uiteindelijk wel uh, beseft dat dit veel beter is. Nou, want, nou dat 13, kunnen we hey, maar, dit want, is wel een nu uh, U gaat al want, nadenken precies. Het nee, gaat voor dertien, mij ook dingen zeggen, meneer Van nee, Want die 13 winkels, uh, uh, de winkels waar die net naar. Geweest, dat waren allemaal grote bedrijven, eh, supermarktketens die we allemaal kennen. Ik mag geen reclame nee, maken, maar, nee, niet. maar um, nee. dat soort bedrijven. Um, en als we dan vragen aan de lokale ondernemers, de kleine familiebedrijven... die onze winkelstraten zo fantastisch mooi uh, uh, maken... waardoor het aantrekkelijk is om hier naar Katwijk uh, te komen om te winkelen... als die bedrijven zeggen, nee, we willen het niet... Ja, dan moeten we daar ook naar luisteren. Okay. Want op het moment dat die grote supermarkten opengaan... Dan, uh, dan heeft de rest en... geen keuze Precies, meer. Zegt dan u. Dan meneer, meneer, Zegers, ook, ja. meneer Zegers, is het voor u een dilemma, überhaupt? Nee, ik hoorde een VVD'er spreken. En een VVD'er is uh, primair, staat meer aan de kant van het grootkapitaal. meer de grote bedrijven die inderdaad de mensen kunnen betalen. Die inderdaad, die inderdaad... Ja, maar als ik even mijn u, zin u mag mag maken, zo wat die, zeggen, meneer maken, Die meneer. inderdaad, uh, hè, nou ja, ik mocht dat van jou niet zeggen, maar ik zeg het wel. Hema, die kan natuurlijk heel makkelijk zijn personeel betalen. Ik kwam pas bij een Amersfoortse middenstander die zegt... ik ben gedwongen om open te gaan en mijn gezinsleven gaat kapot. Ik vind het verschrikkelijk. We hebben nooit meer één dag dat we als gezin samen zijn. Maar meneer Segers... En dat is iemand die zijn winkel open doet, maar noodgedwongen... gedwongen door de markt door de grote winkels die open gaan en in de slipstream moeten die kleine winkels ook open. Daar ben ik trots op een Gallisch dorpje die zegt: weet je wat? Wij kiezen voor het gezin, wij kiezen voor rust. Zes dagen kun je doordenderen. En wat ik niet snap, ik snap de VVD. Die zegt jongens, naar nou, doordenderen. Wat ik niet snap is een partij als GroenLinks. Ministers, u dendert het ook een beetje door nu? Ik ga u even onderbreken. Dat is jammer. het überhaupt geen dilemma voor u dat u denkt van ja, wij kunnen dat fijn het vinden en af... we, bes... Mag ik Sorry, maar af maar? we beslissen ook voor andere mensen ja. die heel graag zouden willen. Er zijn ook gemeenten waar de christenunie wel compromissen sluit op dit thema. Bijvoorbeeld in Zwolle, waar meneer Stop vandaan komt... He, daar zijn de winkels voor deel open en de regeert de niet, ja. toch? Meneer ja, maar dit is lokale democratie. Kijk, er is ooit een tijd geweest, er werd landelijk vastgesteld... hoeveel koopzondagen er open mochten zijn... en dan moest je verordening maken en dan mocht je tot het maximum. Ik geloof dat het uiteindelijk het maximum 12 was. Ja. Toen werd er in de Kamer gezegd, dat moeten we niet meer willen... we moeten dat overlaten aan de gemeenteraden... Nou, dat besluit is genomen. Wij waren daar toen eigenlijk niet zo voor, weet ik nog. We zeiden van nou, we vinden het eigenlijk wel prima om het zo landelijk te regelen. Want we zagen het natuurlijk al gebeuren. Overal uh, dikke discussies en heel veel emoties. En dan is het soms plezierig om het landelijk te regelen. Nu is het bij de gemeenteraden neergelegd. Ja. Dan kun je bij onderwerpen een situatie krijgen dat uh, een meerderheid zegt: van Wij willen graag deze kant op. En dat is dus gewoon democratisch om dat zo vast te stellen. Daar kun je je opvatting over hebben. Uh, uh, dat mag je heel erg verschrikkelijk vinden. Voer daar debat over. Uh, uh, maar uiteindelijk beslist een meerderheid bij, ook bij andere onderwerpen wat er in een lokale gemeenschap ja. gebeurt. Wat dus... wil je zeggen? Uw partij geeft hier landelijk geen uh, richtlijnen over af. Nee, het is inderdaad lokale democratie. Maar het is wel een dilemma. Want dat was, je, ja, dat, dat was mijn vraag. Dat was je vraag net. Het is een dilemma. Het is na de vrijheid van degene die willen winkelen. Hè, dus inderdaad, die wordt ingeperkt. En aan de andere kant is het de vrijheid van de middenstander... Ja. Inderdaad, om zijn gezinsleven te hebben, om één rustdag te hebben. Dus het is, natuurlijk is het een dilemma. En wat, het, dus het, het is inderdaad niet zwart-wit. Het is absoluut een afweging waarbij wij inderdaad zeggen... wat zou het mooi zijn als je die ene dag met een beetje rust voor ons allemaal... als je dat collectief zou kunnen doen. Ja, meneer Van Hoog, laat hem nog een keer. Nou, laten we vooral beginnen eerst met de kernwaarde van de VVD. De kernwaarde van de VVD is dat wij vinden dat mensen zelf beslissingen kunnen nemen... en daar waar ze het niet kunnen, dat wij ze moeten ondersteunen. En of dat nou grote kapitalisten zijn, zoals ik... of misschien de mensen met een wat mindere beurs, zoals u. Maar waar het, waar, het, waar het vooral om gaat, is de vrijheid van het individu... en de vrijheid van het... Mijn vrijheid aan u is dat u zelf mag bepalen wat u doet op uw zondag. En ik vind, daar, daar hoort respect bij... En ik vind dat wij als Katwijkers heel erg goed zijn in het respect voor elkaar hebben. Maar we worden nu gedomineerd door de arrogantie van deze macht. En ja, zo voelt het voor u? Het voelt als arrogantie van de macht. En de afgelopen vier jaar zijn er meerdere zaken in Katwijk ten onder gegaan. Wat niet, wat niet meer past in het hele dagelijks met elkaar omgaan. Okay. Wij vinden dat mensen hebben geleerd inmiddels om zelf besluiten te nemen. En dit is het besluit... Wat laat zien aan deze ondernemer, die horko dat hij zelf kan beslissen. Maar ja, het, is wel, niet het is wel lokale democratie, zeggen ze hier. Ja, dus we gaan het hier regelen. En de bevolking gaat nu... Straks op 21 maart bepalen hoe die weer verder wil. Okay. En als hij verder wil met, met, de, met deze. Uh, menie, dan leggen wij onszelf. Dan legt u daar weer meneer. meneer. Minister wil nog één keer reageren. Mag ik u een vraag stellen? Want u ziet toch ook het dilemma van die middenstander die ik dan sprak in Amersfoort. Die zich noodgedwongen, die zich gedwongen voelt om open te gaan. Dat is toch ook een inperking van vrijheid? Dus je hebt toch altijd te maken met inperking van vrijheid. Hij, hij, hij heeft het gevoel: ik moet open omdat al mijn omstanders, al mijn buren open gaan. Dus ik heb eigenlijk geen keus. Dat is toch... Heel raar. Voor, dat heel is, raar. Maar dat is voor ik ben u, zelf voor u ook niet ik geweest een ondernemer. En ik ging dat lekker zelf bepalen. Want als ik vond dat ik zeven dagen per week open moest zijn... naar waar het komt, dan deed ik dat. Dus meneer Seegs, wees niet bang. U bent zo bang. En u, <lacht> nee, en, ja, u bent nee, zo bang. <lacht> en u doet zo bangerig tegen al die christelijke nee, mensen... in Katwijk door te zeggen... Ik stept u, heeft oh, een een u iemand niet VVD? zegt ja. u niet VVD? Want dan, <lacht> u dan ja. wordt u te grappig. U wordt het hier niet over eens. Wim klaar, zijn we eruit? Nou, we zijn... Nee, kijk, ik... Ja, moeten we even naar, als u iets wil zeggen, moeten we naar Judea lopen. Gewoon gillen nou, gaat ik, niet werken. Ik ben nog wel gevoelig voor dat argument van de heer Segers. Namelijk uh, dat afwegen van vrijheden. Die is er. Alleen... Dat had de SP ook kunnen zeggen. Ik mis bij die christenen. Die zegt ja. het ook. Ja maar, nee, maar, ja, maar dan wil ik het van jullie niet horen. Nog één keer. Ik wil van jullie gewoon dat verhaal horen of die zondag <lacht> Waarom? Waarom? waarom dat je, omdat je altijd zo'n christelijke partij. Je was een achterbal met GPV, RPF. Ja, ja. Nu is dat christelijk. Limme historicus, dames en, nee, maar, en heren. U je dat... ook, en u hoort het ook van mij. Ja, van maar jou dat, jou daar hoort het. stopt het niet. Het be, daar begint het. Okay, en vervolgens dat gaan we is het punt belangrijk. Volgens mij is Arie Kuit inmiddels beschikbaar. Of nog een andere reactie uit de zaal. Mevrouw, wie bent u en wat wilt u zeggen? Gaat u gang. Ja, ik wou eigenlijk alleen maar zeggen: wat is hier moeilijk aan? Oh. He? We hebben het er dan over dat die zondag open moet of wat de mensen die boodschappen willen doen. Hier vlak naast is een hele mooie gemeente Noordwijk. Daar kan iedereen gaan winkelen als ze dat willen. Ik vind dat. Waarom dan dwingen? We okay. zeiden er net al: Katwijk is anders. En dat moet en zo blijven, me, zegt alsjeblieft, u. Alsjeblieft anders houden. Want hier komen juist de mensen die dat fijn vinden... uit het midden van het land, overal vandaan, omdat ze rust zoeken. Oké, okay, helder. Achter u het fijn. staat Arie Kuit, die wil ik graag even wel. horen. Arie Kuit is uh, dat heb ik me laten vertellen. actief in de vishandel. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja, goeiedag, en goeiedag. u wilt iets zeggen over de parkeermogelijkheden? Ja, dat, uh, dat klopt... Wij hebben nou een hele, hele mooie parkeergarage Ik denk dat jij jouw auto ook wel uh, erin hebt ja. gezet. Dat kan ik bevestigen. Alleen uh, ja, op de zomerdag zie ik zelf al als uh, ferment uh, strandganger. dat hij om tien uur al wel uh, vol staat. Smorgens. En, ja, morgens. En zeker ook wel een toeristische badplaats uh, zijn. Ik ja. ja, vind het toch jammer dat we toen de tijd niet hebben gezegd. van joh. We hebben hem doorgetrokken tot uh, Skuitenvaart. Hij is heel groot. Ja, ik ben je zomers wel eens geweest. Ik ben hier van de Zomer ook een keer ja, geweest. Kijk, we en moeten kom... het ook allemaal hier hebben van de toerisme. Ja, dus u, bedoel... wilt, u wilt meer parkeergelegenheid? Ik wil, ik wil meer, want ik zie allemaal minder. Minder, minder. Maar ja, we moeten het ook hebben van de toeristen die hier naar Katwijk komen. Zullen we vragen of de mensen meer of minder parkeer... Nee, laten we dat maar niet doen. <lacht> um, en, en de ChristenUnie houdt dat tegen? Nou, die houdt ik me helemaal niet tegen, want dat is een hele goede partij. Ik stem oh. er zelf uh, graag op. Ik bedoel, uh, maar bedoel, Marja, uw, be ja, be be be maar ik kan niet overal mee eens zijn. Maar, maar op dit punt verschilt u van kijk, mening. Nou, nou, nou ja, kijk, ik zie zelf dat ze wat meer uh, parkeergelegenheid uh, ja, uh, verwijderen eigenlijk uit het dorp. Oké. Okay. Ja, dat is een vraag aan meneer Mossert. U verwijdert parkeergelegenheden uit het dorp. Terwijl er dus heel veel mensen hier willen parkeren om naar het strand te gaan. Ja, we maken het centrum van zee autoluw. Dat wil uh, zeggen dat er minder parkeergelegenheid is in het centrum. En dat de mensen die hier op bezoek komen. Hè, de toeristen. Dat ze hun auto in de parkeergarage kunnen uh, neerzetten. Die fantastische parkeergarage die heel veel prijs heeft gewonnen. Maar tegelijkertijd uh, hebben we oh, ook... Die. Ja, die. Uh, en tegelijkertijd hebben we ook een heel groot parkeerterrein. Uh, op de Noordduinen. Uh, op de Zuidduinen is er nog wat plek. Uh, en echt... Hij sta, ook op een geweldige zomerse dag uh, staat hij niet vol op, noord, op de Noordduinen. Op de noordduinen wat en zeg je, in Ari? de parkeergarage. Ja, dan staat hij vol. Kom. Uh, nee, nee. Je, je, je, je fietst hier toch ook door? Ja, zeker. Ja, ik ja, fiet hier. Je je uh, ja, ik heb geen auto. Ja, jawel, jawel, jawel. Nee, maar kijk, ik bedoel, uh, rond de oude kerk. Heb je ook al... Het uh, zijn eigenlijk de parkeerplekken allemaal weg. Dan nou, is de kerkganger. Nou, dan uh, ben je eigenlijk verplicht om met de voet of uh, met, met de voet of? Uh, met maar de maar jij kan ook goed met de fiets. Maar meneer Kuit, is dat dan eindeloos wat u betreft? Want iedereen wil naar de stranding. Katwijk, dat houdt ja, toch een dus... keer op, kan ik me voorstellen. Nou, de strand is hartstikke groot. Ik bedoel, okay. uh, hoe, hoe, hoe meer de toeristen hier naartoe komen, hoe beter het is voor iedereen, lijkt mij. U zegt, ze bouw al die duinen helemaal eronder vol met parkeerplaatsen. Ja, je ziet het niet. is natuurlijk onder de zee? Je nee, je hebt zoeken. Ja, nee, ik moet zoeken. Ja, zoeken zelf. Ja, ik ik nou. Hoe groot is die dan? Het duurde even. Nee, Oké, okay, maar hier komen jullie verder niet uit. Dan gaan we door naar Sonny Spek. Is Sonny Spek in de buurt? Ja, daar is Sonny Spek. U bent uh, lijsttrekker van de nieuwe partij Durf. Ja, dat ja, klopt, klopt. Deed ja. mij denken aan Denk, maar dat is iets heel anders Nee, iets heel anders, ja. Dat hebben we al vaker gehoord. Wat ja. is Durf? Nee. Wat zei u? Wat zei u? Wat zei u? Nee, geef uit wat dat voor staat. Ja, nee, Durf is een nieuwe lokale volkspartij. We hebben, zijn nu de ene grootste partij, dus veel kandidaten. We begonnen eigenlijk als een soort van jongere partij. Maar we zijn nu echt uitgebouwd. Ook veel oudere mensen en het staat aardig aan. En we hopen op minimaal drie zetels. Wat dus. wilt u met Katwijk? Nou ja, ik ben er geboren, dus ik ben een geboren katwijker. Ik ben zelf niet christelijk, dat schijnt hier wel heel erg belangrijk te zijn. Maar we hebben ook heel veel <lacht> wel christelijke mensen. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat we zo in hokjes blijven denken. Uh, ja, ik bedoel, er zijn christelijke partijen, er zijn niet-christelijke partijen. Maar dat, dat kan ook wel eens vloeibaar zijn. Maar wat is de doelstelling van uw partij? Nou, wij vinden de democratisering heel erg belangrijk. Uh, zoals je net hebt gehoord uh, over de bibliotheek... dat er heel veel mensen zijn die zich niet gehoord voelen. En het gaat niet alleen om het geldbedrag... maar het gaat er ook om dat de politiek er eigenlijk de gedurende vier jaar voor de burger moet zijn. U wilt een referendum houden, hè? Ja. Volgende week, woensdag. Nou, <laughs> ja, dat kan wel, Dat Dan komen ja. mensen toch. N nou, niet woensdag, maar gewoon daarna. Dat wil zeggen van, nou ja, u wilt invloed uit blijven oefenen. U vindt het belangrijk. En u moet kunnen meebeslissen over onderwerpen die aan het hart gaan. En mensen hebben zoiets van, ja, de kloof tussen burger- en politiek is te groot. Ja daarom willen wij een gemeentelijk referendum Een lokaal referendum. En waarover? Over die bibliotheek, hè? Ja. We hebben het net al even Onder over. Andere. En wilt u hem wel of niet verbouwen, zoals meneer Mostert dat wil? Nou, we willen hem wel verbouwen, maar op de schelpen dan. En, maar dat, dat is natuurlijk belangrijk. Maar het gaat er voor ons meer om dat mensen zich kunnen uitspreken erover. Okay. En er is nu zoveel onvrede over. En de verkiezingen van woensdag gaan niet alleen over de bibliotheek... of heel veel belangrijke thema's. Maar laten we dan dat onderwerp apart nemen zodat dus mensen zich daarover kunnen ja. uitspreken. En meneer Segers, u bent tegen het correctief referendum, weet ik. Dat ja. is onlangs afgeschaft in Den Haag. Bent u ook tegen een echt referendum? Een, uh, een echt referendum, dat is dat als je, dat, dat raad, je iets uh, corrigeert. Ja. Raadgevend is hij dan. Want dit is volgens mij, bedoel je, een raadgevend referendum. Ik kan alleen raadgevend, ja. Uh, ben ik met, je met je eerste opmerking ben ik het ja. zeer eens. Dat je niet moet denken in de tegenstelling christen, niet christen. Ja. Maar dat wij, nou ja, hier zijn jullie samen katwijkers. En uh, nou ja, wij zijn een minderheid in Nederland. Een minderheid in, het, uh, in de Tweede Kamer. Maar we werken breed samen. Uh, dus we zullen het met elkaar, zullen wij die samenleving mooi moeten maken. En elkaar moeten ja. vasthouden. Dus en, hier en eens? landelijk. Ja. Dus ik ben met je eens, niet in die hokjes denk dan, um, als trenden. het gaat om inspraak. Um... We, nou ben ik met je eens dat we moeten zoeken naar manieren... waarop we burgers meer bij het beleid kunnen betrekken. Dus wij hebben nu een aanzet geschreven in het regeerakkoord. Dus als mensen, nou bijvoorbeeld die groenvoorziening in hun buurt... als ze zeggen, joh dat gaan we overnemen van de gemeente. Dan moeten zij het recht hebben om tegen die gemeente te zeggen... Joh, dat kunnen wij beter. Je moet veel meer raad inspraak krijgen. Maar er komt een moment dat je alle belangen moet afwegen... dat alle die belangen op tafel liggen. En daar heb je wel een gemeenteraad voor. Maar dus er die gemeenteraadsverkiezingen nou, die doen, de, krijgt, die doen er, er wel toe. Er is een bepaalde participatie-elite van klein, een kleine groep ja. mensen... die zich ermee gaat bemoedigen... Ja. en dan probeert invloed uit te oefenen. En dat is niet de, de hele bevolking. En over de bibliotheek, Je kunt het gaan vragen hier op straat... Daar heeft iedereen een mening over een hele rationele mening. Meneer Sergens, vindt u dat een goed referendum onderwerp? De bibliotheek? Uh, nee, ik denk dat de afweging uiteindelijk van doen we het wel, doen we het niet met de financiële belangen. dat is uiteindelijk een afweging die in een breder kader moet worden genomen. Namelijk de begroting van Katwijk. Ja, en dat is heel ingewikkeld om dat geheel te overzien. Maar meneer Mostert zei net. Nead... Meneer Mostert zei net. Ja, over een tijdje hebben ze wel door dat het toch goed is. Dat klinkt wel een beetje paternalistisch. Nee, meneer, meneer Mostert, ja, zo zei u het. Nee, maar uh, nee, uh, nee, uh ,Uh, zo moet het. Ja, dat ging zo. Meneer Mostert? Nee, nee, nee. Zo moet u dat niet zien. Het punt is namelijk dat. De heel de, eigenlijk de hele gemeenteraad zegt dat het een goed idee is... om een toekomstgerichte bibliotheek in Katwijk aan Zee te hebben. Wat is nou een toekomstgerichte bibliotheek? Dat is dus niet bibliotheek... een bibliotheek met alleen maar boeken. Oh, oké. Okay. Uh, nou, ook uh, met wifi. Nee, ook met, ook met uh, uh, ruimte voor ontmoeting, ruimte voor cultuur, ruimte voor muziek. Nou, en uh, daar zegt de hele gemeenteraad eigenlijk van... Laat, dat is een goed idee. Op twee partijen na, de VVD en Hart voor Katwijk. Nou, oké. Okay. Uh, tegelijkertijd komt dan de vraag, waar wil je dat dan? Ja, en dan krijg je van allerlei verschillende uh, uh, kanten uh, suggesties. En dan moet je zoeken naar ja. meerderheden. Bent u voor een referendum hierover? Nee. Nee, ik ben er Zo, niet voor. Katwijk, dat is duidelijk. Gaat er niet komen. Er is nog een referendum volgende week ja. woensdag, meneer Segers. Over de, de, de sleepwetten heet die, geloof ik? Nieuw wet op de veiligheidsdiensten? De WIF, wet inlichting en veiligheidsdiensten. Bij het, het Oekraïne-referendum ja. vond u dat er naar de uitslag geluisterd moet worden? Vindt ja. u dat volgende week ook? Uiteraard. Ja, als, Uiteraard. als de meerderheid van de Ik bonden... ben niet voor het, het uh, raadgevend referendum, omdat het een recept voor. Uh, uh, teleurstelling is gebleken. Maar die wet is er. Uh, want je vraagt iets aan mensen en vervolgens kun je iets heel anders doen. Hè? Want dat is het hele eiereneten van een raadgevend referendum. En dat vind ik echt een. Ja, echt een recept Snap ik voor maar Volgende week mogen wij als bevolking raad Inderdaad, geven. En dus u gaat naar ons luisteren. Uiteraard. Dus als wij in meerderheid zeggen, die wet moet er niet komen... dan gaat die niet door? Nee, dat is een correctief referendum. Als, dan, als je dan nee zegt, dan is het ook echt nee. Een raadgever, die legt het dan op, opnieuw legt die op het bordje van het kabinet. Ja, en dan moeten we heel goed luisteren naar het kabinet. Dan moet het kabinet moet maar goed nadenken. Uh, nu lijkt het erop dat er een meerderheid voor die wet is. Voor ons was het zelf, als ChristenUnie-fractie... ook een hele lastige afweging. Dat je privacy hebt en omdat die wet hier en daar te ver leek te gaan... dat is bijgesteld. Ja. Dus we, zeggen, ze we gaan nodig. naar die raad luisteren... maar dat wil niet zeggen, dat we ook doen wat de bevolking zegt. Nee, dus dat is... Dat is het. Is, gek, dat, is een dat is het. Okay. Ja, ja, ja, nee, de dat ben ik en met je eens. Omdat het zo kan leiden tot deceptie en tot frustratie. Zeggen we, doe het nou niet. En ik ben okay. wel op zoek naar nieuwe manieren van inspraak. Dus ik, ik vind het terecht wat je zei. En u gaat straks je, even verder praten met ja, maar Want je kunt je niet via terugtrekken. Okay, gaan er even in. uit voor het nieuws van 7 uur. En daarna praten we ook met meneer Slob. Hoor. Meneer Slob, u zit zo eenzaam aan het eind van de tafel. Het komt helemaal goed. Wees gerust. Tot zometeen na het nieuws van 7 uur. NPO Radio 1.